1 uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Parijs komt steeds dichterbij. Nog drie dagen in de Tour de France. Vandaag de 18e etappe. Over 222,5 kilometer van Blagnac naar brie La Gaillarde. In de nieuws en sportquiz Tom Hogevorst. Die komt uit Utrecht. Eerst het NOS nieuws. Mark Visser. Het zijn precies dit soort uitspraken van de Ajax. Kleine preview. We hebben een schietpartij in een bioscoop in een voorstad van Denver. Er zijn zeker 14 doden gevallen. Ongeveer 50 gewonden zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. De politie heeft meteen na de schietpartij de vermoedelijke schutter opgepakt. Het is volgens de Denver Post een man van 24... Schietpartij was tijdens de première van de nieuwe Batman-film The Dark Knight Rises. Ooggetuigen die zeggen dat een man met een gasmasker op het vuur opende en traangas gooide. Man was in het zwart gekleed, droeg een kogelwerend vest en had een aantal wapens bij zich, zeggen getuigen. Bioscoopgangers zeggen dat ze in eerste instantie dachten dat de schoten bij de film hoorden. Tien mensen zijn overleden in de bioscoop, vier anderen die bezweken in of op weg naar het ziekenhuis.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 Politie heeft gisteren een 37-jarige Haarlemmer aangehouden... die wordt verdacht van zwendel met vliegtickets. Man was gevraagd om naar het bureau te komen. Het is de eigenaar van reisbureau Joint Travel in Haarlem. Afgelopen week zijn er ruim 60 aangiften bij de politie binnengekomen van gedupeerden. Ze konden niet op vakantie omdat hun tickets niet in orde waren... en hun namen niet op passagierslijsten voorkwamen. Het reisbureau heeft de boekingen nooit afgerond, zegt een politiewoordvoerster. De man die wordt nu verhoord. Het COC wil dat Ajax-trainer Frank de Boer excuses aanbiedt... voor een uitspraak over homo's. In een filmpje van BNN zei de boer gisteren dat homo's... meestal asportief zijn en een andere motoriek hebben dan hetero's. En dat zou volgens hem verklaren waarom er zo weinig homo's... in het proefvoetbal zijn. COC vindt dat de boer met die uitspraak... de bestaande vooroordelen bevestigt. Het zijn precies dit soort uitspraken van de Ajax-coach... die ervoor zorgen dat jonge voetballers moeilijker uit de kast komen. En dat leidt ertoe dat ze afhaken, lang voordat ze als profvoetballer voor Ajax 1 in aanmerking komen. Uh, je hebt talenten gewoon in de kiem gesmoord. Ajax heeft tegen het ANP gezegd dat de uitspraak van de boer wat onhandig is, maar verder een zaak van de trainer zelf. En op Twitter daar heeft Ronald de Boer gereageerd, die zegt dat zijn broer niks tegen homo's heeft en hij noemt de ophef een storm in een glas water. Feyenoord is bij de loting voor de derde voorronde van de Champions League gekoppeld aan Dynamo Kiev. De Rotterdammers spelen eerst uit in Oekraïne op dinsdag 31 juli of woensdag 1 augustus. En een week later is de return in de Kuip. Het weer dan wolkenvelden in periode met zon. In het noordoosten en uiterste zuiden nog enkele buien. Het is een graad of 18. Morgen droog, iets warmer en wat meer zon. ANWB verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knopend, Duimen en Muiden 3 kilometer. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat 3 kilometer voor Maastricht. stuk langer is de file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen het Grijsvoort en Westervoort 10 kilometer na ongeluk. De reisstokers zijn inmiddels wel weer vrij. A27 Utrecht naar Breda. 3 kilometer voor Knopend sint anderbos En richting Nijmegen is het erg druk op de A50, komende vanuit Arnhem. Er staat tussen Renken en op het Eewijk, 12 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 I don't know if you've seen it That's the way teams, teams work. And if Vroom is not working with Viggins, he's our leader. Bradley Viggins must also. Froome is better. I knew that was it. It was yeah, it was game over. Chris, who's the best rider in this tour? Brad. For me personally, uh, it's going to be difficult to take this tour, but I hope that we will often on the tour. Riders. The Champs-Élysées are still not Tour! Ja, Johnny. <laughs> Mooi. De achttiende etappe gaat naar Brief la gaillarde Ongeveer vier kolletjes onderweg. Nou, ongeveer. Het zijn er precies vier. Eentje van de derde en drie van de vierde categorie. En eigenlijk is dit de laatste dag voor de niet-sprinters... en de niet-tijdrijders die uit zijn op een dagsuccesje. Ja, en dus, Geolip, en zijn er vluchters, hè? Er zijn vluchters weg en de samenstelling van de vluchtgroep... die zegt toch wel heel erg veel ook over de intentie van de sprintersploegen. Want er zitten twee mannen van Lotto bij. En hebben die nou niet toevallig André Greipel in de ploeg? Die supersprinter die al drie etappes heeft gewonnen... en hier misschien wel zijn vierde had kunnen winnen. Hij stuurt twee mannen vooruit. Betekent dat Lotto niet hoeft te achtervolgen. En we hebben goed nieuws, want er zit een Nederlander in de kopgroep. Karsten Kroon is meegeslopen. Ze hebben drie minuten en twintig seconden voorsprong. Op weg met Sportzomer Tour de France. Goedemiddag. La straks blijft aan nu toestand. Vendredi 20 juillet. Oh là la, la. 18e oh. étape, Lagnac, brille de la Gaillade. Turner Overdrive uit 1974. You ain't seen nothing yet. De politie onderzoekt op dit moment de auto's op de parkeerplaats van de bioscoop in Denver. Veertien mensen zijn daar vannacht omgekomen. Toen een man het vuur opende. Er ontstond veel paniek. Zoals te horen is in opname gemaakt met een mobiele telefoon. Ja, dat was voor de ingang van de bioscoop. Zo'n 10 kilometer daar vandaan woont de Nederlandse student Bob Droog. Bob, een goeiemiddag. Goedemorgen. Ja, goedemorgen <laughs> voor jou inderdaad. En ik begrijp dat het... Uh, dat had maar een haartje geschild of je had daar ook gezeten, want je wilde naar die film toe. Ja, ik zou eigenlijk naar de film toe gaan, maar um, voor een of andere reden was het niet doorgegaan. En ja, um, yeah, toen was ik thuis om uh, 12 uur en ik hoorde allemaal politie en ambulances en... Firetrucks en alles erop en eraan. En ik dacht, het is een ander bij mijn appartementcomplex. Maar later hoorde ik dat er een schieting uh, shooting uh, aan, de, aan de hand is. Hoe hoorde je dat? Hoe wist je dat? Um, ik was op, uh, ik, hoor, ik kreeg een uh, tweet van een, een meisje in Nederland. Die vroeg over alles of ik oké okay was. En ik dacht van ja. Uh... Maar uh, toen, uh, toen deed ik dit een nieuws aan. En toen stond er dat een uh, shooting is bij de Cinemark uh, 16. En and... toen uh, ging het allemaal een beetje downwards. Want begreep be be ik nu dat er ook een vriend van jou uh, wel naar die film is gegaan uiteindelijk? Nee, een vriend van mij die ging naar de, de film Ted. En die ah. was net tien minuten af afgelopen voordat, hij, uh, voordat de shooting uh, begon. Oké, okay, die ging gewoon naar een andere film uh, inderdaad. En, en die bioscoop die ken jij dus gewoon, die is vlak bij jou. Ja, ik woon er zes uh, kilometer vandaan ongeveer. Uh, gro gro zo'n grote bioscoop zoals we dat kennen in Amerika, zo'n multiplex? Ja, het is een hele, hele grote uh, uh, bioscoop. Uh, dus een, direct naast de, de, um, de Shopping Center. Um, en uh, gelukkig was er uh, uh, aan de andere kant van de Shopping Center is er een uh, politiegebouw. Dus gelukkig was er wel uh, politie snel op de plaatsen daar. En er is ook een courthouse daar en, uh, ja. Dus gelukkig is alles. Uh, gelukkig konden ze daar snel zijn inderdaad, you know? want anders uh, was het helemaal. Ja. Uh, hey, Denver even. Denver, Colorado. Is dat een stad waar. Uh, ja, dat, dat kan dus blijkbaar. Daar kan zoiets gebeuren, maar, maar zat dat er ooit in? Uh, nee, dat, dat, ik zou iets verwacht niet hier Ja, ik woon in een goede neighborhood en. Dat, dat, dat gebouw is hartstikke nieuw. Dus ik snap ook niet dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ja. En uh, we zijn net klaar met al die vuren hier in Colorado. En uh, nou gebeurt dit. Ja. Want we hebben natuurlijk wel die Columbine High School uh, shooting gehad. Dat was ook in Colorado natuurlijk. Ja. En ik hoorde net dat er uh, 15 mensen waren overleden daar. Dat was mee geschoten. Ja. Dus dat is niet zo... Uh, ja, dat was ook een tijdje geleden, maar... Ja, het is toch wel toch dat zoiets... Uh, dat zulke mensen tot, tot nog rondlopen. En hij, uh, ik hoorde net op het nieuws dat deze man... Uh, 24 jaar en hij woont hier in, in Aurora. En ik woon zeg maar ook in Aurora. Ja. ja. Goed, uh, dankjewel voor je eerste reactie. Uh, uh, over het nieuws dus daar in Denver. Bob Droog is dat, een Nederlandse student woont daar. Gaan we naar correspondent Jacqueline Ekman. Jacqueline, goeiemorgen. Um, wat, wat is het laatste nieuws over, over die schietpartij? Ja, er is inderdaad uh, bekend dat de, de schutter een blanke man is van 24 jaar. Uh, volgens lokaal station, uh, ja, zoals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 Gas ook nog gegooid. Uh, de mensen die nu de gewonden, de ongeveer 50 gewonden, die in omliggende ziekenhuizen zijn gebracht, die uh, worden ook behandeld uh, vanwege uh, gas, dat ze er last van hadden. Waarschijnlijk is het traangas geweest, dat is nog niet bekend. En uh, ook opmerkelijk is dat uh, er ook een aantal gewonden naar kinderziekenhuizen, omliggende kinderziekenhuizen zijn gebracht. Dat zijn gewonden uh, met een leeftijd tussen de 6 en 31 jaar. Hoeveel dat er zijn weten we niet. Dus er zijn ook een aantal uh, kinderen onder de slachtoffers, jonge kinderen ook. Ja, een blanke man is het, 24 jaar. Is er iets duidelijk al over zijn motieven? Nee, daar is nog niks over duidelijk. De man wordt op dit moment verhoord. Er wordt op allerlei manieren wordt er informatie verzameld. Getuigen uh, zitten nu ook in de plaatselijke high school... en worden daar ook uh, gevraagd, ondervraagd. Mensen worden ook opgeroepen om zich te melden... als ze iets gezien hebben, gehoord hebben. Dus, uh, en er zijn inderdaad ook, wat je net hoorde, filmpjes komen er binnen. Mensen die filmpjes hebben genomen op, uh, op mobiele telefoons. Alles wordt nu verzameld en uh, ja, de man wordt verhoord. En hopelijk horen we... over. Een aantal uur tijdens de persconferentie uh, meer hierover. Ja, er wordt in zijn huis ook gezocht naar explosieven. Is daar al iets meer over duidelijk? Klopt. De man, um, ja, nadat zijn auto ook onderzocht is... het gebeurt met een, met een soort robotje ook, voor alle zekerheid. Uh, daar zijn verder geen explosieven gevonden, behalve die wapens. Er worden dus meldingen gemaakt dat het misschien wel het geval... zou kunnen zijn in zijn appartement. Nou, Daar is natuurlijk een team uh, bezig om de boel te onderzoeken. De boel is afgezet, de omgeving, om zijn appartement. En uh, uh, ja, dat zal ook nog moeten blijken of er inderdaad explosieven zijn gevonden. Ja, je zei er zijn uh, 50 gewonden, uh, heeft ook... Te maken met dat gas, uh, wat is rondgestrooid. Zijn, zijn de 50 gewonden uh, buiten levensgevaar? Weet je dat? Nou, een aantal uh, zijn nog in levensgevaar. De, de, de hoeveelheid is een beetje onduidelijk. Het is ook moeilijk om daarover te speculeren. Um, um, ja. Hopelijk zullen er niet nog meer doden vallen, maar uh, uh, de 50 gewonden, daar zitten nog een aantal uh, levensgevaarlijke gewonden bij. Oké, okay. dankjewel Jacqueline Ekman, voor dit moment dan nou, toch maar weer uh, gewoon naar de Tour. Gio, uh, je hebt het verteld net. Kopgroepje weg. Karsten Kroon erbij. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Een van de Nederlanders inderdaad in de Tour. Een van de tien Nederlanders die we nog over hebben in deze Tour. Een paar dagen voor Parijs. Zondag is het afgelopen. Daar mogen ze allemaal uitblazen. Tenminste, de renners die niet doorgaan naar de Olympische Spelen. Maar Karsten Kroon zit er dus bij. Samen met een ploeggenoot. Een man die we nog uh, kennen. Nick Nuijens jarenlang bij Rabobank gereden. rijdt tegenwoordig bij die Deense ploeg van Saxobank. En samen met... Uh, Kasten Kroon is hij weggesprongen met nog een paar andere mannen. Want 16 renners zijn ontsnapt uit het peloton. Het eerste anderhalf uur was het absoluut onmogelijk om weg te rijden uit het peloton. Er waren wel wat renners die het probeerden. Maar iedere keer werden ze weer teruggebracht. Kregen nooit meer dan een minuutje de ruimte. En nu heeft het peloton gedacht laat ze maar rijden. En het heeft ook alles te maken met het feit dat er nogal wat renners uit de sprintersploegen vertegenwoordigd zijn in die kopgroep. En ook renners van de klassementsploegen. Dus wie gaat er achter? aanrijden rijden zo meteen het verschil tussen de 16 koplopers en het peloton is 3 minuten en 10 en als je kijkt naar de samenstelling van de kopgroep ijzersterk Popovic, Arashiro, David Miller, winnaar van een etappe al, Fouchard, Boasson Hagen. Dat betekent dat Sky er ook niet achteraan gaat rijden. De gele trui heeft geen enkel belang om achter deze groep aan te rijden. Adam Hansen en Jelle van Endert, allebei van de Lotto ploeg van André Kruipel, misschien wel de grootste kanshebber op de etappeoverwinning als het hier op een massasprint aankomt, maar ook hij zal zijn ploegmaats niet uh, op kop gaan zetten om het gat te gaan dichten. Chris Boekman zit erbij van de Nederlandse ploeg van Vakant Soleil. Goeie sprinter trouwens hoor. Die zou hier nog wel eens voor een stuntje kunnen gaan zorgen. Luca Paolini, Katusha, Jeremy Roy, Rui Costa. Ook al eerder etappes gewonnen. Karsten Kroon, Nick Nuyens, Alexander Vinokourov, Mikael Albassini. Hij is van de ploeg van Matthew Goss. Ook al een sprinter, dus ook die gaan niet rijden. En Patrick Gretsch van de Agro Shimano ploeg. De Duitser dus in Nederlandse dienst. En die 16 die hebben dus langzamerhand die voorsprong... Uit gebouwd na drie minuten en tien seconden op dat peloton, dat het waarschijnlijk gewoon rustig laat begaan. En dan is de grote vraag, wat gaat er straks gebeuren? Want in die slotfase, een kilometer of tien voor het einde, zit nog een klimmetje van de vierde categorie. Hij schijnt in het begin een beetje stijl te zijn. Daarna vlakt hij wat af. Hij loopt redelijk beschut, zodat de renners geen last hebben van de wind. En dan is het vijf kilometer afdalen tot in de straten van Brieven La Gallade. Maar als het hier op een sprintje aankomt, let dan vooral op Edvald Boas van Hagen natuurlijk, de Noor Noorse kampioen. Hij kan prima sprinten En let dan ook op die jonge Belg in de Nederlandse ploeg van Vakantsvolley. Want hij is een sprinter voor de toekomst. En hij zou het nog wel eens een keer kunnen gaan waarmaken hier. Heeft al ruzie gehad met André Grijpel. Omdat hij al eens een keer in het treintje van Lotto probeerde in te breken. Dat werd hem toch op niet te verstaan wijze werd hem dat duidelijk gemaakt dat dat niet de bedoeling was. Hij ontving zelfs bedreigende tweetjes. Hij werd de etappe daarna bijna door Grijpel van de fiets gereden. Zo erg was het dus. Beide heren moesten zich melden bij de jury. En ze kregen het te horen als ze de ruzie niet zouden bijleggen, zouden ze allebei uit koers worden genomen. Die Chris Boekman zit er dus bij. Lefgozeltje, dat is die zeker op de fiets. Hij kan sprinten als de beste, maar voorlopig zijn we pas 91 kilometer onderweg. Dat betekent dat we nog 132 kilometer te fietsen hebben. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportvis. Ja. ja, en dat doen we met Tom Hogevors vandaag. Hij is 22 jaar, komt uit Utrecht. Student, bestuurs- en organisatiewetenschappen. Net een half jaartje in Amerika geweest. Klopt, ja. Hoe je dit soort berichten? Ja. Waar, waar, waar, waar zat je precies? Uh, Wisconsin. Wisconsin, ja. bij Chicago in de buurt. Ja, eindje uit de buurt van, uh, van Denver. Well, nou, het wel, het zit al een beetje aan die kant. Nou, het is voor mij iets naar zuidelijker Denver. Ja, ja. ja. Um, dit, soort, dit soort verhalen heb je daar onder haven klappen. Je weet wat er gaat gebeuren nu. De discussie gaat weer komen. Hè. Het wapenbezit. Uh, maar het blijft allemaal bij hetzelfde daar, altijd. Hè. Ja. ja, ze zijn er zo. Wapenbezit is gewoon. First Amendment en, ja, en daar beroepen nou, ze zich. Op. Ze niet vanaf te um, Goed, nou we zeggen altijd hier dat een student kan altijd wel 300 euro'tjes gebruiken, lijkt me. Precies, precies. Dus dat ligt er uh, bij de finish. Als jij tenminste over de 120 punten heen komt, ja, minimaal. Ja. Want uh, dat is de hoogste score tot nu toe. We gaan eerst eens een keer uh, de nieuwsfactor bepalen. Een dag na de aanslag komt er nog steeds veel publiek een kijkje nemen bij het verbrande gemeentehuis. We weten nu dat de auto's waarmee de aanslag werd gepleegd, gestolen waren. Kijk eens, hij stinkt naar rook. Brandje en hadden nog wel een leuke vondst gedaan vandaag. Aan teken van hoe je wilt survive, hè? Ja, er wordt steeds meer duidelijk over de aanslag in Waalre. De twee auto's die zijn gebruikt bij het in steken van het gemeentehuis zijn gestolen. Ook zijn er camerabeelden tijdens het rammen van het gebouw gemaakt. Vraag 1. boven een kluis met waardevolle spullen... is welk voorwerp gisteren door de brandweer uit de zwart geblakerde puinhoop gered? De burgemeestersketting. Dat uh, is uh, correct. Goed. Vraag 2. De plek van de aanslag werd gisteren bezocht door de minister. Die sprak over een aanslag op het hart van de lokale democratie. Wat is de naam van de minister? Op Stelten. Minister van Veiligheid en Justitie inderdaad. Inwoners die een paspoort willen aanvragen, een geboorte willen doorgeven... of andere burgerzaken willen regelen... Die kunnen daarvoor vanaf vandaag terecht in de brandweerkazerne in het dorp. En maandag hoopt de gemeente weer op volle toeren te draaien. Dan gaan we door naar vraag 3. een sportvraag. Een triest moment voor Spanje in aanloop naar de Spelen. Een van de grote sterren van de Spelen, de aangewezen vlaggedrager zelfs... is onvoldoende hersteld van een knieblessure. Wat is de naam van deze sporter die daarom dus verstek laat gaan in Londen? Rafael Nadal. Jazeker, de regerend Olympisch tenniskampioen voelt zich niet fit genoeg... heeft nog altijd last van een ontsteking van een pees bij zijn knieschijf. En die blessure speelde hem uh, vorige maand, ook al parten op Wimbledon... werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld. Vraag vier. terwijl er wordt getreurd om de afzegging van Nadal... werd gisteren bekend dat er nog een medaillekandidaat uit Spanje... definitief afhaakt voor de Olympische Spelen. Het gaat om een wielrenner die in het begin van de tour zwaar kwam te vallen. Wie bedoelen we? Oh. <laughs> Rodriguez. Rodriguez is een Spaanse naam, maar het is hem niet. Samuel Sanchez, Sammy. De renner van Euskaltel kwam tijdens de Tour de France hard te vallen... en liep onder meer een schouderblessure op. Hij had goede hoop om de Spelen nog te halen... maar gisteren werd bekend dat hij niet op tijd hersteld is. Het was een hele erge oh ja, hè? Ja. Oh ja. ja. <laughs> We gaan naar vraag vijf. Dat is een fragment. Wie is hier aan het woord? Ook directeuren van grote pensioenfondsen zeggen het is helemaal niet nodig. We hebben meer geld in kas dan ooit tevoren. We maken nog steeds gigantische rendementen. Het is alleen maar die rekenrente. En dat moet echt nu zo snel mogelijk veranderen. Pas. Mm. Ja? Ja, het is de directeur van het uh, pensioenfonds ABP, genoeg. Het is Henk Krol. Lijsttrekker van uh, de 50-plus partij op campagne in het land... over de zorgelijke situatie bij de pensioenfondsen. Daar ging het over. Okay. Vraag 6. Uh, het grootste pensioenfonds van Nederland... vreest wel degelijk een zware en extreme aantasting van de pensioenen... en sluit zelfs een tweede korting niet uit. Om welk fonds gaat het hier? De ABP geloof ik. <laughs> het was in dit geval niet mijn collega van kantoor die nee. het antwoord al gaf, maar de quizkandidaat zelf, ja. Ik ga vooruit, ik ga vooruit. <laughs> het is goed, inderdaad. We gaan naar vraag 7. U kunt, uh, je kunt, sorry zeg ik het weer. Ik vind een quizkandidaat spreek je met u aan, maar het is misschien heel gek. Ja, ja, het is liever jou. niet. Nee, liever niet, hè. Um, Je kunt hier vier punten bij verdienen. Je krijgt aanwijzingen. Vandaag gaat het om een persoon uit het nieuws. Vraag daarbij is dus bij die aanwijzingen. Wie bedoelen wij als u het antwoord? Uh, als je het antwoord weet. Ik vind het gewoon heel moeilijk. Dan uh, zeg je stop. Dan zeg je stop. We zoeken dus een persoon. Daar gaan we. Vier. Als oogheelkundige had ik waarschijnlijk meer vrienden gehad. Drie. Ik ben persona non grata in de EU en mijn bezittingen zijn bevroren. Stop. Uh, Julian Assange. Uh, nee. Antwoord is uh, niet goed. Um, we gaan uh, naar de tweede... Nee, dus u zou nog een, je zou nog een aanwijzing krijgen. Uh, de vrouw uh, van Assad, daar ging het over. Mijn vrouw is al naar Rusland uh, mm. gevlucht. Antwoord is dus uh, Assad, president van Syrië. Dat was de volgende aanwijzing. Uh, de vrouw zou uh, volgens de Britse Daily Mail... al naar Rusland zijn gevlucht na de aanslag van woensdag. Nou ja, het is niet goed. Ja, We kunnen er niet meer van maken. Het leek even heel goed te gaan. Ja, uh, maar zeker. toen ik u ging zeggen, ging het fout. Sorry daarvoor. Toen u je ging zeggen, werd het... Ja, nee, inderdaad. Uh, factor 4, dus daar moet je het mee doen. Daar gaan we zometeen mee vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Studio. Radio1.nl I am the first to recognize the virtue in everything you are. Everything it try to be Je suis la première à dépasser toutes les limites J'ai cherché des repères Mais pour me prendre la fuite Faith you need to know Faith is running low Ain't no good to you I'm your anti-hero C'est chant dégare Ces rêves qu'on nous a Ik perdu. Anti-hero. We gaan uh, naar deel 2 van de quiz. Doen we dus vandaag met Tom Hogevorst. 22 jaar snotneus, mag je gewoon jeur tegen zeggen. Uh, <laughs> hij komt uit uh, Utrecht. Student. Uh, ja, we gunnen die studenten zo graag uh, een extra beetje beurs. Uh, 300 euro. Maar dat wordt heel lastig nu. Want uh, je moet er maar 30 goed hebben. Dan uh, zit je ook op 120. Nou, ik, ik vrees dat we dat niet eens gaan vragen hebben 30 en dat lukt ook gewoon, weet ik uit ervaring, niet in die 90 seconden. Maar we gaan toch even laten zien dat je er wel wat van af weet. Dus 90 seconden de tijd voor veel vragen, gewoon een antwoord geven en dan komt het allemaal in orde. Kom ze. De nieuws en sportquiz. Op welke snelweg wil minister Schultz toch de maximumsnelheid omhoog doen naar 130 km Had per meen. uur? Dat is goed. Welke succesvolle talentenjacht is genomineerd voor een Emmy Award? De voice of ja, is goed. Hoe oud is de jongste dru drugscourier ooit die gisteren op Schiphol is gearresteerd? 8. Wie schreef gisteren de 17e etappe van de tour op zijn naam? Verden. dat is goed. Welke softwaregigant heeft in het vierde kwartaal voor het eerst verlies geleden? Microsoft, is goed. Hoe heet de Nederlandse horde die in het Belgische Gent geblesseerd is geraakt? Ja. De regering van welk land heeft een beslissing over nieuwe bezuinigingen met een week uitgesteld? Pas. Griekenland. FC Twente stelde gisteren voor eigen publiek teleur met een gelijkspel tegen welke Finse club? Turku. Goed. Uh, Partij van de Arbeid Kamerlid Lutz Jacobis slaat alarm over plannen om wat voor dieren uit te zetten in grote rivieren. Pas. Otters. Als Thomas Fuclair de tour uitrijdt, is hij zeker van welke trui? Bolletjes trui. Goed. De zes broodjes kalkoen waarin naalden zijn gevonden worden overgevlogen naar welk land voor onderzoek? Amerika. Nederland. Wat voor soort dieren zorgen voor veel overlast op Bonaire en worden wellicht naar Haiti verscheept? Pas. Ezels. Uit onderzoek blijkt dat welk kledingstuk eeuwen ouder is dan eerst werd gedacht? Pas. De BH. In welke stad achtervolgde de politie een 17-jarige automobilist met 140 km per uur? Ede. Dat is goed. De Franse minister heeft kritiek geuit op het salaris van welke voetballer? Ja, dat is ook goed. Die tellen we er nog bij, want uh, de vraag werd gesteld in de knal. En dan mocht die afgemaakt worden. Kom op negen uh, in totaal, maal vier. Dat, een dat gaal, is oh, toch 36? Al. 36, ja. ja. Uh, we moesten er 120 hebben, dus dat ja, wisten we ook eigenlijk <laughs> al. Dat zat er niet in, hè? Nee. Vond je het wel leuk? Hartstikke leuk. Ja, gelukkig. <laughs> krijgt in ieder geval twee kaarten mee voor beeld en geluid... hier op het Mediapark en het boek Andere Tijden Sport. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Dank je wel.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 Vrouwen mogen bij de SGP nu wel lid worden, maar komen niet op de kandidatenlijst. De SGP die noemt de uitspraak van het Europese Hof ingrijpend... en denkt dat het verstrekkende gevolgen kan hebben. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A2 Eindhoven naar Maastricht. We staat 3 kilometer voor Maastricht en op de A12 Utrecht in de richting Arnhem. Bij Kloopend waterberg 3 kilometer en verderop richting Duitsland nog eens een keer 3 kilometer voor Klopend-Velpenbroek. Een stuk langer is de file op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat dus renken en Klopend-Eewijk 10 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Mark Robin Visser eet vandaag baklava in de Sportzomerbus. Die staat in Amsterdam. En er komt weer wat moois bij, in ons toermuseum. De etappe van vandaag in de Tour. Geo Lippens, een kopgroep van 16 renners. Hebben die echt de zegen van het peloton gekregen? Ja, maar de voorsprong loopt niet op. Drie minuten en tien seconden is het verschil. En dat was het een half uurtje geleden ook eigenlijk wel. Dus wat dat betreft is het wel bevreemding... of wekt het bevreemding dat, uh, dat peloton toch nog tempo rijdt. Tweede uur, dik 44 km per uur gereden. Eerste uur werd er 48 kilometer per uur gereden. Maar ook 44 per uur is nog steeds een hoog tempo. Ze moeten er dus voor werken om weg te blijven. Met een aantal mannen in die kopgroep... die ooit al eens een keer een uh, overwinning hebben gehad... Uh, in een etappe in de Tour de France Popovic. Die weet wat het is om hier te winnen. Miller, Boris Son hagen Jelle van Endert, Rui Costa, Karsten Kroon... en Alexander Vinokourov en al die andere mannen... die zijn natuurlijk hongerig om voor de eerste keer in hun carrière... als eerste over de streep te komen in een etappe in de Tour de France. We hebben ook een valpartij gehad. Janis Brajkovic, die is gevallen in het peloton. Heeft lang moeten achtervolgen. Maar inmiddels heeft hij wel weer kunnen aansluiten in dat peloton... waar alle truien, en dan heb ik het over de leiderstruien... gebroedelijk bij elkaar rijden... We weten dat Wiggins daar rijdt in zijn gele trui. Sagan in zijn groene trui. Veclaire in de bolletjes trui. Die gaat hij niet meer kwijtraken. En TJ van Garderen, de man met Nederlandse roots in de witte trui. Hij is de beste jongere hier in de Tour. Met zijn vijfde plek in het algemeen klassement. Laten we dat ook niet vergeten. 8 minuten 30 slechts achter Bradley Wiggins. Maar om het klassement draait het allemaal niet meer. Morgen nog eventjes die tijdrit. Overmorgen de sprint op de Champs-Élysées. En dan is deze Tour weer voorbij. Vivons les semaines de sport. Ja, fantastic. to the fall. 9, 0, Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the ride is on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, It's what they call the rise and fall.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 The types that seem to make me feel so right But some things you may find Can take over your life Burn all my bridges Now I've run out of places And there's nowhere left for me to turn Been caught in compromising situations I should have learned From all those times I didn't walk away When I knew that it was best to go Of my Sometimes heart. life, you feel the fight is over. Mm -hmm, yeah. Oh, yeah. And it seems as though the ride is the on, on. On. So it's on the riding day. You stood oh, you finally made it. Once your what they call the rise the and fall. And fall. Now, I Now I know I made mistakes.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 En, um, en wie ook weer? Crack, David, all over here. Ping, yeah. boing. <laughs> Rise That's and Fall liedje. was dat. In Nijmegen is uh, de eerste deelnemer van de Vierdaagse weer binnen. Net als in de voorgaande jaren kwam de Brit Simon Brownlee... als eerste aan op de Via Gladiola. Hij deed er uh, ruim vijf en een half uur over. De grote massa is nog onderweg. Verslaggever Roel Paul kwam de lopers tegen in het Brabantse Kuik. De laatste dag van de Vierdaagse is de dag van de Via Gladiola, de finish in Nijmegen. Maar het is ook nog wel degelijk de dag van Kuik. Deze pleisterplaats moet ook nog even meegepakt worden door de 40 en 50 kilometer lopers. En hier in het hart van het dorp is iedereen er weer klaar voor, voor de doorkomst van de wandelaars. Voor het gemeentehuis staat een tent... Dus koffie en thee. Er staan emmers met bloemen voor de mensen die voorbij komen, zometeen. Een aantal zwaar gedecoreerde militairen opleeftijd. leeftijd. En eentje heeft tussen alle andere medailles ook het Vierdaagse kruisje hangen. Ik zit er ook bij je. Hoe vaak heeft u hem gelopen? Twee keer. Wanneer was dat? Nou, 60 jaar, denk ik. Ja, ook was ik in militaire dienst. U heeft nog een heleboel andere medailles op de borst gespeld. Ze horen in volle te zitten nadat ze. Ja, eigenlijk op aard zijn of zo. Dus uh, de wereldoorlog eerst, dan Indië. Ja. Kijk, die andere die medailles komen na de Vierdaagse. Maar als u deze 60 jaar geleden gekregen heeft, hij glimt nog als nieuw. Dat hangt altijd in de kast. Ik heb het nooit aan alleen als ik hierheen ga. De Nijmeegse Vierdaagse is een evenement dat uh, al bijna 100 jaar bestaat. En in al die jaren ontstaan er natuurlijk tradities, zo ook in Kuik. Want tegenover het gemeentehuis zit onder een partytent het seniorenorkest. En dat blaast elk jaar ook een deuntje mee. Ja, in feite voor jaren terug is het met een, uh, een vierdaags orkest. En ons is weer gevraagd om dus eigenlijk hier aan mee te doen. Ja. Wat gaat u spelen? Marsmuziek. Uh, typisch allemaal Marsmuziek. Het is echt uh, vierdaags gericht van dat de lopers echt op kunnen lopen. Het is geen dweilorkest, het is echt een uh, vervaren die orkest. Ja. Ja, ja. En als eerste Posthorn. Posthorn. Post, -horn. post, -horn, de post Het is een Mars die uh, gecomponeerd is uh, toen het vierdaagse orkest. Uh, vijf jaar bestond. Die is uh, speciaal gecomponeerd, gecomponeerd voor de Vierdaagse. Door Wim Blazeroms, een van de beste maatschrijvers van Nederland. En die heeft een speciaal gecomponeerd voor hier op Kuik. Kunt u even drie maten doen? Wim Hillenaar, de burgemeester van Kuik... U heeft u zelf ook twee keer door het dorp gemarcheerd. De ene keer is tien jaar geleden, de andere keer is twintig jaar geleden. Dus dat is eigenlijk best lang geleden. En ik heb hier, zal ik bekennen, één keer in een kuik vreselijk stuk gezeten. Maar we zijn er doorheen gekomen en ik heb de eindstreep gehaald. Traditiegetrouwen ja. traditie zit hier en dit jaar voor de vijftiende keer het fanfarekorps der genie. En de genisten zijn natuurlijk de mensen die de, de pontonbrug ja. aanleggen. Dus dit is echt ook een beetje het feest van de genie. Die pontonbrug, dat is een verhaal op zichzelf. Ja, toch wel bijzonder. De enige keer in het jaar dat je lopend vanuit Kuik de rivier over kunt. Ja, dat is, dat is, dat is heel bijzonder. Daar staat een militair te vertellen dat hij volgend jaar voor de dertigste keer die brug sluit. En het idee dat hij dat daarna misschien niet meer doet omdat hij de dienst verlaat, dat kan, dat kan hem al ontroeren. En dat zijn stoere militairen en die houden van Kuik. Dat is prachtig. De wandelaars hebben nog tot zes uur vanavond. Dan moeten ze binnen zijn. De Radio 1 Sportzomerbus. Men nemen 500 gram noten, 50 gram suiker, 12 van Dooide Fellen, filo deeg, 100 gram gesmolten boter. En als je dat dan een beetje zo bij elkaar prakt, dan krijg je toch al snel baklava. Mark, Robin, Visser, jij weet er alles van. Bij elkaar prakt. Bij elkaar prakt. Wat krijgen we nou? Dat is toch zo? Dat is dan echt weer de Hollandse manier van baklava maken. Dan prakken we dat allemaal een beetje zo bij elkaar. Het is maar goed dat ze het niet horen in de zaak hier waar ik zo meteen naartoe ga. Want volgens mij gaat het er hier echt heel Heel anders aan toe. Ik sta in de schaduw van de Munttoren in Amsterdam, in de reguliersbreestraat. En hier bevindt zich op uh, nummer 7 sinds, sinds anderhalf jaar de firma Guloglo. Hier heb ik op geoefend hoor, want je schrijft het echt heel anders dan je het uitspreekt. Guloglo, we gaan straks vragen aan de beheerder van de winkel uh, wat dat precies uh, betekent. Turkse baklava verkopen ze hier, want ik heb al begrepen inmiddels, je hebt allerlei soorten baklava. De Marokkaanse smaakt dan alweer heel anders. En uh, uh, ik, het is misschien een beetje gemeen... maar ik ben hier nu natuurlijk vandaag... omdat vandaag de ramadan is begonnen. En ik weet dat ze daar hier in deze zaak ook aan doen. En toch zijn ze gewoon open. Dus ik denk dat het tijd wordt om eens even naar binnen te gaan... en te vragen hoe dat zit. Ismail Armus. Armus. Ar ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, okay. Eerst maar even die naam, hè? Gulolo. Gulolo. Wat betekent dat? Dat is een uh, zoon van Roos. Een zoon van, van Roos. Roos. Ja, klopt. Prachtig. Ja, klopt. Wij staan hier voor uw... Familie -naam. Sorry? Dat is een familienaam. Ja. Ook een familiebedrijf. Het Daarom... achternaam is Gullu. En dat is een generatie. generatie loopt het zaak door. Daarom is zoon van Roos. Prachtig. U zegt het is een familiebedrijf. Op uw bord staat sinds 1871. Ja, klopt. Maar zo lang bent u nog niet in Amsterdam. Nee, zeker niet. We zijn uh, geopend uh, september 2010. Uh, met steun burgemeester van Amsterdam. Ja. En waar, waar, waar kunnen we die zaken allemaal vinden, die GloGlo? -glo? U kunt uh, in, uh, binnenkort Düsseldorf en uh, Brussel zien, binnen uh, twee maanden. Ja. En ook in Turkije zijn uh, minstens 30 filialen. In Amerika, New York, u kunt ons vinden. Aha. U kunt ons, uh, een soort Turkse vinden. McDonald's eigenlijk. Ja. Het is dus misschien ja, wat onbelevend, want jullie verkopen ja. geen hamburgers. Maar... Ik koop het meer, eh, wordt het meer filialen in Europa. Dus onze ja. doelen zijn minstens tien meer filialen binnen twee jaar. Zeg, uh, meneer Ismail, hoe gaat het met u? Ja, hartstikke goed. Ja, uh, ik ik zei hij ook. dapper. Ja, ik vast ook. Uh, ik heb geen uh, last van. Dat dus, uh, loopt het hartstikke goed. En gelukkig vandaag is de eerste dag van Ramadan en ook heel mooi weer. Het is heel erg mooi weer. En u vast, terwijl u hier, in uw u staat eigenlijk in uw vitrine... Ja. meer dan 16 soorten baklavaten verkopen. Klopt. En uh, u kunt ook meerdere soorten in Turkije vinden. Dat is ja. eigenlijk... Meestal mensen kennen ze walnoot en pistache. Ja. It, maar we hebben 16 verschillende soorten ja. in Amsterdam. Nou hebben we in, Nederland, in het Nederlands hebben we een uitdrukking. Ik weet niet of u die kent. Dat is de kat op het spek binden. Die ken ik niet. Die kent u niet, nee, maar als ik hem nou vertaal. Als ik hem nou vertaalde, bent u eigenlijk een beetje de Turk die op de baklava gebonden ja, is. Ja, klopt misschien wel. Want u zit er met uw neus bovenop, maar u mag er niet aankomen. <laughs> ja, nu kan ik, helaas kan ik niet. Nee. Ik kijk het gewoon, maar avond lekker eten, dat is goed. ik ja. een krijg ik lekker genoeg genaasje. Ik heb vanmorgen gehoord hè, dat er straks de, bij de Olympische Spelen dat er zo'n 3500 moslimatleten zijn die ook aan de Ramadan eh, min of meer mee zullen gaan doen. Toen dacht ik, hoe hou je dat in vredesnaam vol? De Olympische Spelen met Ramadan. Maar misschien heeft u het nog wel zwaarder, want u staat vanmorgen vroeg tot s avonds laat eh, tot uw ja, oren in de baklava. Maar dan dat is, dat is ook niet zo. Als u uh, deed uh, nooit, dat is wel moeilijk. Maar dan als ze deed jaren... En dan ook. En dat is eigenlijk voor ons, een, uh, als ze iets gelooft en dan. Uh, doe je dan, hou je dan vol. Dan is het geen enkel probleem nee. En nu, ik deed uh, 23 jaar, ik heb geen last gehad. En dan, dat is ook een voor reiniging van mijn lichaam, ook reiniging van mijn geest. Ja. Dat is hem, daarom, ik vind het niet erg. U vindt het niet erg? Nee. Nee. Dat is maar dat klinkt hartstikke nog van, niet nee. erg positief. Nee, dat is wel positief eigenlijk, omdat uh, ik beheers uh, mijn lichaam ook. Ik ja. zeg dan, ja, mijn lichaam soms wil het wel, maar ik zeg dan nee, je moet een beetje wachten. En dat je is moet... dan een overwinning op je lichaam? Ja, dat is een geest. Geest een ja, geest. Ja. Ja, en dan dat is ook het reinigen van de geest. Is dat het belangrijkste voor u? Ja, het is heel belangrijk, omdat ik ben ook zelf muslim. Als je uh, geloof uh, Allah, ween maar Allah. Ja. En uh, dan, ja, dan dat doe je dan. Uh, dat doe je dan. Ja, dat is een, anders dan ja. Ja, dat, dat is eigenlijk niet te moeten als je ziek bent of een, als je andere verplichting heeft, zoals een sportmensen, uh, ja. dat hoef je niet doen. Je kunt nee. het later doen of een, je kunt gewoon geld geven aan uh, arme mensen. Maar als u nou heel hard moet werken, dan ja. hoeft u het ook niet te doen. Lichamelijk, als je hebt echt de echte moeite mee. De Koran zegt als je lichamelijk kan echt niet uh, volhouden. Nee. Dat mag niet, omdat het lichaam is niet jou. Het lichaam is van God. Ja. En dan je kan niet straffen jouw lichaam. Dat is dus, dus als u de hele dag zware dozen baklava naar binnen moet tillen... Ja, nou, mag u wel één heten. eten? Dat is eigenlijk afhankelijk van jouw lichaam. Zeg, als hij genoeg kracht heeft en geen ja. last aan de arts zegt... dat je kan het wel, ja, begrijp ik. Ja. maar als de arts zegt je mag ja. niet, dan mag je niet doen. En als u nou, want uw winkel is gewoon open, je kunt hier ook zitten... en lekker een ja. kopje thee drinken en baklava eten. Als er, nou, als er nou een moslim hier binnenkomt die drie ons baklava bestelt... en dat hij hier lekker gaat zitten opeten, wat doet ja, u dan? Dat is uh, uh, gewoon een uh, te, uh, tegelijkertijd respect. Dat is geen enkele moeite, omdat mensen doen niet mee, dan uh, hey, respect. Respecteer, ik respecteer hem, ik zit. Dat kan. Ja, tuurlijk. Geen enkel probleem hoor. Al die jaren en dat is omdat, ja, mensen, dat is, dat is mijn ja. keuze. Hoe laat mag u weer? Uh, tot vandaag, volgens mij, uh, twee voor tien. Twee voor tien? Ja. Dat is een totaal dag, 18 uur. Dat is uw deadline voor ja. vandaag? Ja. ja, dat is dan voor mij Ik wens u sterkte. Hartelijk bedankt. En uh, veel gezondheid van lichaam ja, en geest. Zachte Oké. Okay. Groeten uit Amsterdam. Bedankt. Hey, u,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 voor Will in the People. Het is in vijf minuten geschreven, dit nummer. Zo kan je ook binnenlopen. Lion in the Morning Sun. Het Radio 1, het, het Tourmuseum. Ach, dat Tourmuseum. zit al hartstikke vol. Um, nog een paar dagen. Maar wat vind jij tot nu toe het mooiste eigenlijk, wat erin staat? Uh, nou, ik vond... Uh, maar dat zie ik nu zo even niet staan, dus ik hoop dat we dat nog hebben. Maar ik vond de schroeven ja, van, ja, ja. Uit, uh, uit, het, uh, uit de arm van Henny Kuiper, vond ik Vond ook mooi. Dat vond ik echt geweldig. Uh, maar er komt uh, weer een uh, mooi stuk bij. Een bijzonder stuk uit het Velodrome Jacques Anquetil. Wielerstadion in Parijs. Een heel belangrijk wielerstadion. Uh, tussen 1968 en 1974 eindigde daar de Tour de France. Eddie Merckx won de Tour vijf keer. Finishte al die keren in het Velodrome. En ook Jan Jansen schreef er geschiedenis. Hij werd de eerste Nederlandse toerwinnaar. Ja, het is een ontroerend schouwspel op dit moment, luisteraars. En ik wil het u graag beschrijven. Jan Janssen, die op het verdrongen wordt eh, door de journalisten, door de persfotografen, die straks misschien nog op de schouders gaat worden gehesen. Jan Janssen, die voor de tv-camera's vandaan wordt gesleurd. En iedereen die hem wil spreken, die hem wil hebben, die uit zijn handen te wannen hoopt. Want Jan Janssen is de winnaar van de Tour de France 1968. Ja, het blijft toch altijd heerlijk om te horen, Gio. Voor jou ook? Prachtig, <laughs> mooi moment hè, de eerste keer in Nederland, Ach, ja. geweldig. Uh, 68, dat was toen, uh, tot 74 was dus de finish in dat uh, Velodroom. Maar is die tour finish naar de Champs-Élysées gegaan? Ja, één reden eigenlijk. Grandeur. Uh, de grootsheid, de prestige. De Champs-Élysées natuurlijk. Uh, ja, de straat, de boulevard van Parijs. Het hartje van uh, nationalistisch uh, Frankrijk. Het was niet voor niks dat Felix Lévitant, toen de tourbaas... een beetje kleine Napoleon-achtige figuur was het... dat hij speciaal toestemming heeft gevraagd aan de president... de echte president toen, Valérie Giscard d'Estaing... of die die, uh, ja, die straat mocht gebruiken. En uh, dat mocht. En uh, vandaar dat ze vanaf dat jaar uh, gewoon finisheden. Op die, op die grote straat, op die prachtige boulevard. En uh, ja, het was allemaal wat, wat, wat grootser dan uh, die finish uh, daarvoor. Nou, je kunt je bijna niet voorstellen dat dat ooit gaat veranderen nog, hè? Nee, ik denk dat het altijd blijft, uh, ook als je gewoon kijkt... Uh, wat daar inmiddels allemaal uh, gebeurt is natuurlijk... Uh, we kunnen ons nog, naar uh, de eerste etappe daar... die werd gewonnen door Walter Godefroot, uh, Bernard Tevenin, gele trui... 1979, vier jaar later, de aanval van Joop Zoetemelk op de gele trui van Bernard Hinault in de laatste etappe, ongehoord... Hij had drie minuten achterstand, probeerde die achterstand weg te werken. Werd teruggepakt door Hino, en Hino won ook nog even de etappe en de Tour. En in 1989, hè, misschien wel het uh, ja, bloedstollendste moment in de Tour op de Champs-Élysées. De enige keer dat daar een tijdrit werd gehouden. Nou, Laurent Fignon, die, uh, ik wou bijna zeggen, die heeft er nog slapeloze nachten van. Maar Fignon is inmiddels overleden. Maar uh, die acht seconden verschil tussen Fignon en Le Monde, uiteindelijk uh, in dat algemeen klassement. Le Monde, de eerste Amerikaanse winnaar. Ja, de Champs-Élysées, het is groot. Ja, we hebben hier dus een stuk uit de vloer van uh, dat stadion. Uh, het velodroom. Dus uh, daar waar de tour vanaf 1968 tot 1974 finishte. Uh, Michael van Besselaar, dat is een Nederlandse Parijzenaar. Die fietst op de oude wielerbaan. En hij bemachtigde, bemachtigde dat stuk een maand geleden tijdens de renovatie van de vloer. Uh, Meneer Jan Jansen, bent u daar? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hadden goedemiddag. u al zo'n tijd niet in de uitzending gehad. We wilden u graag weer even spreken. Hoe denkt u terug aan dat Velodroom? Ja, fantastisch natuurlijk. Dat is, uh, ik ben daar een paar jaar geleden nog geweest met Mart Smeet en Herman van Ringel. Daar hebben we een schitterende reportage gemaakt... Uh, Zoveel jaren nadien. En uh, ja, dat is toch authentiek hetzelfde. Die, die wielerbaan die ligt er nog bij, zoals in uh, 1968. Diezelfde bankjes, diezelfde tribunes, diezelfde uh, baan. En uh, hier zit die, die betonbaan. Ja. Uh, alles, alles nog hetzelfde. Is het en, mooi finish in een stadion of is het mooier uh, op een boulevard, bijvoorbeeld? Nou, het, het, het, het, het ligt in het uh, one of in dat is uh, ja, ietsje buiten, buiten, buiten Parijs. Uh, uh, ja, het hebt wel iets, maar ik moet eerlijkheid, uh, anders moet ik toegeven dat op die Zee, ja, dat heb een kandeur, dat is, dat is heel iets anders natuurlijk. Ja. We Alleen, hebben... ja... We moesten het, er maar, we moesten het er maar doen, ja. Nou, we, ik hoor al, we, he, we hebben hier namelijk dus een stuk uit die uh, oude vloer waar, oh, waarop ja? u gefinished, gefinished bent. En uh, oh. Michael van der Besselaar heeft dat dus uh, ja, bewaard, heeft dat uh, weten te bemachtigen. U mag het hebben. Oh, of hebt leuk? u geen belangstelling voor een stukje vloer uit het velodrom? Ja. ja, dat vind ik wel leuk. Ja? Dat, uh, dat, dat hoort bij mijn collectie. Ik heb ook, ik heb ook een kei van Parijs Robert. En ik heb uh, andere reliquieën, en dat is een stukje uit die baan. Ja, tuurlijk is dat leuk. Nou, dan gaat uh, het stukje uit het Velodroom, waar u op gefinished bent in 1968, uh, dat gaat naar ja. Jan Janssen toe. Nou, dat is ik leuk. En wat ah, zegt jouw nee, Jansen nee. dan? <laughs> <laughs> wat zijn jou al, geen heel? Nee, ik zeg, wat, wat zegt jouw Jansen? dan? <laughs> oh, nou, wat hij dan zegt. Ik, uh, ja... De, de liggen, die zweten ook ons voor je, Jansen. Ja, zeker. Komt uw kant op, dank u wel. Tom. Okay, ja. dankjewel. Ik was ballenjongen toen, bij een tennis-toernooi. Werd stilgelegd omdat Jan Jansen de Tour won. Maar daar gaat het nu helemaal ja, niet geweldig. over. Het gaat nu over 0801101 met klagen, vragen. Het wordt mooier weer, dus het aantal klachten neemt misschien wel af. De mensen zijn buiten. Maar degene die binnen zijn, 0801101 klagen en vragen.